Gevaarlijke thee een hoorspel in zes delen van Lester Powell: Vertaling Jan Hardenberg tweede deel Canada's culturele geweten. Met angst is het eigenlijk maar vreemd gesteld. Angst openbaart zich namelijk niet altijd tegelijk met de gebeurtenis die haar veroorzaakt. Vaak zit daar een aanzienlijke tijdsruimte tussen... Zo verging het mij ook toen ik daar met Heather in die vriesnacht stond te kijken naar de vlammen... die de cabine in het motel verteerden. Een cabine die ik nog geen twee minuten voor die bom explodeerde had verlaten. Het duurde zeker drie minuten eer de angst zich worgend om mijn keel snoerde. Maar toen joeg die angst mij ook de kamer van Heather in waar ik me op het bed liet vallen. Ze kwam me na en hield mijn hand vast. Alles is goed afgelopen, Odel. Stil nou, mij. Ik ben bang, lieverd. Dat begrijp ik wel. Wat ben ik eigenlijk voor een kerel? Je bent erg moedig en dapper. Moedig? Je houdt me voor de gek. Neem maar een borrel. Waar heb je de fles? In mijn zak. Zeg, kunnen we beter niet iets aan die brand doen? Het vuur breidt zich anders misschien uit en er wonen mensen in de buurt... Alles is in orde. Iedereen ja. in het motel is klaarwakker. Ze zullen de brandweer wel waarschuwen. Hebben ze hier in Edwards Corner een brandweer? En wonen niet meer dan 501 zielen? Ze zullen de brandweer uit Ottawa wel laten komen, denk ik. Dat is maar een kilometer of twaalf hier vandaan. Nou, kom op met die fles. Zo. We moeten nu eerst en vooral zorgen dat jij weer op je benen kunt staan. En dan moeten we dit alles in verband zien met het andere. Je bent oververmoeid. De schok en al die andere dingen, dat, dat, dat heeft je gewoon overstuur gemaakt. Hier, breng dit dan nou maar voorzichtig op. Hè. Fijn, dank je. Het is net omgekeerd. Hadder, hmm. de harde, uitgekookte detective, wordt door zijn lieftallige en bekoorlijke assistente weer op de been geholpen. Nou. In die slappe boekjes gebeurt het gewoonlijk net andersom. Ze laten in die boekjes alleen maar meisjes optreden om ze op de omslag te kunnen zetten. En ik ben net zo'n slap boekje, en even schift. Ik heb net het bewijs geleverd. Ik heb je gezegd dat we de zaak in zijn verband moesten zien... en niet dat je je moest gaan zwelgen in zelfverwijt. Allemaal goed dan wel, maar wat levert dat verband van jou ons op? Eergisteren is de hele wereld krankzinnig geworden... toen een Amerikaanse douaneambtenaar 300.000 dollar op me vond. Terwijl ik niet eens wist dat ik ze had. En vanaf die tijd staat alles op zijn kop, maar dan ook alles. En voor het overige sneeuwt het alleen maar. Dat was eergisteren. Maar er is sinds die tijd toch wel tekening in de zaak gekomen. Is het heus? Ja. Waarom heeft niemand mij dat dan verteld? Ik vertel het je toch. Op het ogenblik zijn we onderweg naar Montreal met drie pond heroïne bij ons. Het zit in die tas die daar staat. We werken voor de afdeling narcotica van de Koninklijke Brede Canadese Politie. Bucel heeft je een voorschot gegeven van 500 dollar. Als wij in Montreal zijn, zal de bende die in verdovende middelen handelt... ...waarschijnlijk contact met je opnemen en de heroïne in ontvangst nemen. Daardoor kan Bucel dan doordringen tot de leiders van de bende en die vernietigen. En die bende is verantwoordelijk voor vijf moorden... Elf zelfmoorden en Joost mag weten hoeveel verwoeste levens. Dat moet jij goed voor ogen houden, Odel. Jij helpt mee om die zieke plek uit de maatschappij te snijden. Die Bucel. Hij beweert dat hij mensenkennis heeft. Ja. En wat doet hij derhalve? Hij pikt een man, genaamd Philip Odel op en laat hij voor hem werken. Nee. Ik corrigeer. Geen man, maar een trillend juffershondje. Die Bucel weet best wat hij doet. Jij slaat je er wel doorheen. Ja, weet hij daadwerkelijk? Weet hij ja. eigenlijk wel iets? Hij zei ook dat de bende geen contact met ons zou zoeken voor we in Montreal waren. En wat is er gebeurd? Ze hebben contact met me gezocht hier, in een motel, even buiten Ottawa. En ze zochten contact door middel van een bom die confetti van me gemaakt zou hebben als ik die toevallig, stom toevallig, twee minuten voor dat ding ontplofte, uit de cabine was weggegaan. Wat voor de bliksem is dat? Beersje, en denk eraan dat je Pieter Orren heet. Wij gaan met dit karwei door tot het einde toe. Pieter Orren zit opgesloten in een cel in Detroit. Waarom overkomt mij nooit zoiets? Uh, is meneer Orren soms hier? Ja, die is hier. Ach, de hemel zij dank. We waren al bang dat hij misschien omgekomen was. Mag ik even binnenkomen? Ja, natuurlijk. Uh, mijn naam is Sheldon Reeves. Uh, uh, aangenaam, uh, hoe maakt u het? Oh, <laughs> nou aan die wazige blik in uw ogen merk ik dat die naam u niet zegt. Denk je je niet kwalijk, juffrouw McMurray en ik zijn nog niet zo lang in Canada. Ja, we zijn eer gisteren uit Detroit vertrokken. Ach, dat is natuurlijk de verklaring. Jullie leven in een cultureel vacuüm. Ja. Nou vertrouw er maar op dat u niet veel langer in Canada zult vertoever vertrouwd te raken met de naam Sheldon Reeves. Men heeft mij eenmaal Canada's culturele geweten genoemd. En met die definitie ben ik het volkomen eens. U bent toch geen Engelsman? Mm. En nee, nee. Ik ben een inboerling van Victoria, British Columbia. Schone jongvrouw. En de mensen daar zijn vaak nog Engelser dan de Engelsen. Maar, hoe het ook zij, ik ben voor deze gelegenheid niet gekomen om te praten. Over tot actie dus. Waar is mevrouw de Ik weet het niet. Ik, ik weet niet eens wie mevrouw de is. Ah, ze is nachtportier in dit motel. U moet haar gezien hebben. Zij heeft u naar uw cabines gebracht. Uh, we zijn geholpen door een man. Uh, een man? Ja, een korte, donkere man met een litteken op zijn wang en een wit jasje. Ah, juist, ja. Gaat u even met me mee? Het ziet eruit dat ik best wat hulp kan gebruiken. <middels> De kamer van mevrouw Le Grand. Nou, op slot. Meneer Orren, ik ben wel lang, maar ik ben fysiek niet zo sterk. Wilt u misschien proberen of u die deur kunt openbreken? Oh, al te stevig ziet hij er niet uit. uit. En wilt u even opzij gaan? Oh Graag, ja. Oh. ja. Oh, oh, oh, mooi zo, kind. Achso. Daar ligt ze. Vastgebonden. Maak te Ik haal die sjaal uit de mand. Het is allemaal in orde, mevrouw Le Grand. Ja, u bent nu in goede handen. Beesten zijn het. Dol geworden, wilde beesten. Met z'n tweeën een weerloze vrouw overvallen. Oh. Waar doet het pijn? Aan de rechterkant. Ik geloof dat ik een rib gebroken heb. Ik zal een dokter waarschuwen. In het restaurant, vlak onder deze kamer, is een telefoon. Ja. Het nummer van de dokter staat op het lijstje. Oh. Dokter Gray. Ja. Voelt u zich in staat om te praten, mevrouw Legrand? Wat wilt u weten? Wat er precies gebeurd is? Nou, dat zal ik u vertellen. Ik zat hier in het tijdschrift te lezen en naar de radio te luisteren. toen ik die wagen hoorde aankomen. De nachtbel ging en toen ging ik dus naar beneden. Meteen toen ik de deur opendeed. sloeg een van hen me in mijn gezicht. Die snee ziet er niet zo kwaad uit. Ik denk niet dat het een litteken blijft. Ja, toen kwam de andere binnen en begon me met de kool van een pistool te bewerken. Nou, ik, ik viel flauw. Toen ik weer bijkwam, lag ik hier in deze kamer op mijn bed gebonden. Met een sjaal in mijn mond. Heeft u gezichten gezien? Nee, nee, daar hadden ze een sjaal voor gebonden. Je kon alleen maar hun ogen zien. Och, beesten zijn het. Ze moeten afgemaakt worden. Ze nemen gewoon het risico om een, een onschuldig mens te, te vermoorden om 81 dollar. Want meer was er niet in kas. En daar begaan ze dan een moord voor. Nee, maar ze zijn hier niet gekomen om te stelen, mevrouw Lecrant. Ze kwamen meneer Orin opruimen. Heeft u die explosie niet gehoord? Of ik het gehoord, heb ik... Ik viel er bijna door van mijn bed. Waar was het? Cabine 37. Kabine 37? Oh, die was nooit erg in trek. Ik heb nooit begrepen waarom. De bom ontplofte nog in twee minuten... nadat ik de cabine was uitgegaan om even met juffrouw McMurray te praten. Hoe laat was het toen die man u aanviel, mevrouw Legrand? Nou, half twee. Op de radio hadden ze net de tijd zijn gegeven. Dat klopt. Wij kwamen hier om twee uur aan. Maar waarom wilden ze u in de lucht laten vliegen? Dat heeft u zelf al gezegd. Het zijn beesten. Oh, ik hoop dat ze ze te pakken krijgen. Oh, ik, ik hoop dat ze ja, ze u, pakken. U moet nu niet meer praten, mevrouw Legrand. De dokter zal zo wel Daarna gebeurde er een zeven haasten van alles tegelijk. De brandweer kwam. samen met een karrevracht politieagenten uit Ottawa. De brand werd geblust. en de gasten werden gesommeerd terug te gaan naar hun cabines. Mevrouw Legrand werd naar het ziekenhuis gebracht. En het bleef maar sneeuwen. En te midden van al die activiteiten dartelde Sheldon Reeves... van binnen naar buiten en weer van buiten naar binnen... en in weerwil van zijn omvang leek hij op een halfspeler... die probeert door de vijandelijke defensie heen te dringen. De panden van zijn jas wapperden achter hem aan. Onvermoeibaar stelde hij vragen en iedereen liep hij voor de voeten. Maar het krankzinnigste was dat niemand zei dat hij op moest hoepelen... Iedereen, zelfs de agenten, waren heel geduldig tegenover hem en al zijn vragen werden stevig hoffelijk beantwoord. Als hij werkelijk het culturele geweten van Canada was, dan hadden die agenten en transpirerende brandweerlui wel een diep geworteld en ingeboren respect voor de nationale cultuur die, als je er goed over nadenkt, ook nogal wild is. Heather en ik kregen opdracht in het restaurant te wachten tot we door de politie zouden worden verhoord als ze zover waren. Een slaperig meisje daagde op en brouwde koffie voor ons. Toen besefte ik dat het tijd was geworden voor een peppil. Ik nam er een. Het duurde zoals gewoonlijk een minuut of tien voor die begon te werken. Maar toen draaiden mijn hersens dan ook op volle toeren. Ik ben een zwakkeling, Odel. Soms erger ik maar mezelf. Ik zou het niet goed moeten vinden dat jij van die beroerde pillen slikte. Ja, toch zou je dat wel goed moeten vinden... Deze heeft namelijk net resultaat gehad. Oh ja, dat zie ik. Je lippen trillen, je ogen rollen gewoon in je hoofd heen en weer. En weet jij waarom? Omdat ik me opeens herinner dat er in die tas die ik hier op mijn schoot heb drie pond heroïne zit. Ja, toen nou, het is vier uur ochtends. Dit is geen tijd voor grapjes. Zet dat ding terug. Helemaal geen grapjes. Weet je nog wat het laatste was dat Bucel tegen ons zei toen we wegreden uit Niagara? Hm. Van nu af aan zijn jullie op jezelf aangewezen. Als jullie in moeilijkheden raken, kan ik niet garanderen dat ik jullie daaruit haal. Niemand mag weten dat jullie met ons samenwerken. Niemand! Oh, we hebben het toch ook aan niemand verteld? En wat gaat er gebeuren als die Ottawaanse agenten ons hier gaan verhoren? Denk je dat ze in die tas zullen willen kijken? Die mogelijkheid bestaat. Kunnen we dat risico lopen? Nee, dat denk ik niet. Ja. En als ze die heroïne vinden, stoppen ze ons waarschijnlijk in de plaatselijke bastille... ...en dan kunnen we niet terugvallen op uw om eruit te komen. En wat gebeurt er dan? Nou, heb, heb jij een idee? Ja. Maar ook maar één. De benen nemen. De wagen staat hier buiten. Jij kunt uit het raam die agenten zien. Ja. Nou, wat doen ze nu? Nou, ze zitten nog steeds te vroeten in wat er van cabine 37 over is. Vooruit. We wagen het erop. Laten we alleen maar hopen dat de wagen meteen start. Hé, hey, hey, wacht even. Daar komt Sheldon Reeves. Oké. Okay. Haal je spullen uit de cabine. Die van mij zijn in rook opgegaan. Ja. Maar kom terug en geef me een seintje als die agenten komen. Okay. Ik zal proberen Sheldon te lozen. Oh, oh, oh. Wat een, wat een interessante nacht. heel ja. interessant werkelijk oh. waar. Zowel in menselijk als in sociologisch opzicht. En een van die brandweerkerels had het over Bach terwijl hij bezig was met het blussen van de brand. Is dat nog niet buiten ja, Ik vind het fascinerend. Ja, ja. En Had hij nog iets belangrijks over Bach mee te delen? Nou, of. Hij beweerde dat in muziektermen gesproken... Bach meer te zeggen had dan een Stravinsky of een Onnegair. Hij zei dat de muziek van Bach functioneel was... met daarin een spoortje rampzaligheid. En dat, beste kerel, is een heel juiste definitie... van ons moderne Hedendaagse leven. Functioneel met een spoortje rampzaligheid. Ik vind dat verrukkelijk. De brandweerman valt zeker... In tot hij zijn doctoraal haalt. Nee, hij is zelfs heel gelukkig met zijn baan. Ach ja, je vindt tegenwoordig weinig uitgesproken persoonlijkheden meer, Ik vind je ook niet? Um, zeg eens, kerel, heb jij ooit wel eens gehoord van Narcijn? Narcijn? Ah, nee. Wat is dat? Een nieuw soort pijnstillen? Uh, nee, dat nou niet bepaald. Nee, het is de naam van een organisatie die zich bezighoudt met de verkoop van verdovende middelen in Montreal. Ze staan in verbinding met een bende in de Verenigde Staten, maar zijn wat leiding en uitvoering betreft volkomen zelfstandig. De Amerikaanse bende verschaft, om zo te zeggen, niet meer dan het ruwe materiaal: de heroïne, marijuana en zo. De thee, om een modewoord te gebruiken. Nee, ik heb er nog nooit van gehoord. Hoe zei u dat het heette. Narcijn? Ja, ik dacht dat u er belang in stelde er meer van te weten. Als u in Montreal bent, bedoel ik natuurlijk. Als u mij vertelt welke u vinden kan, neem ik wel contact met u op. Zo. Het is tijd om te vertrekken, hoor. Ja, goed. Ik uh, kom eraan. Zeg, uh, uh, wacht eens even, beste jongen. De politie wil u verhoren. Ja, dat weet ik, maar we verdwijnen. U blijft waar u bent. Meneer Reeves, ik vind het bepaald niet prettig het culturele geweten van Canada te slaan. Zeker niet nu ik niet meer dan een gast in dit land ben. Maar als u niet uit de weg gaat, krijgt u er een op uw kinnetje. Ik waarschuw u. Uit de weg! Kom terug, idioot! Terugkomen! Je begaat de grootste vergissing van je leven! Kom terug! Ik heb iets heel belangrijks te vertellen. We haalden de wagen met de agenten op nauwelijks 20 meter afstand. Ik startte en het lukte meteen. Ik draaide weg en nam een bocht die een coureur niet misstaan zou hebben. Ze komen achter ons aan? Natuurlijk. De vraag is alleen of we ze kwijt kunnen raken. Het ziet er in ieder geval erg vastbesloten uit. Hoe staan we daarvoor? Ja, je houdt ze wel. Ze zijn zeker nog een paar honderd meter achter ons. Ik wou dat ik de wegen hier kende. We rijden nu van Ottawa vandaan. Ja, dat weet ik. Ik moet naar links. Oh! Hola. Ja. Ze brengen hun naar de re -instelling. Ga op de vloer liggen, Heather. Zou we nog niet verstandig zijn te stoppen? Dat zou het zo uit, natuurlijk zijn, We gaan op de vloer liggen! Uh. Uh. Hier komt een bocht. Hou je vast, Heather. Ik probeer om vlucht te nemen. Ja. Als ik het niet haal, dan komen we in de sneeuwhoop terecht. Pas op, pas op, daar gaan we. Ja. Ah, niet de sneeuwhoop. Oh, dat was een mooi staaltje van Rijkunst. Dank je. Nou, ik geloof dat het nu wel weer veilig is. Ja, je kunt wel weer overeind komen. Ja. Hou een, uh, een oogje op de weg achter ons. Oh, ze zijn nu bij de bocht. Laten we hopen dat de chauffeur niet zoveel geluk heeft. Dat heeft hij niet. Ze zit in die sneeuwhoop. Prachtig. Als deze weg nog maar niet doodloopt, dan halen we het wel. De weg liep niet dood en we waren die politieauto kwijt. Maar ik moest wel heel hard rijden. Ze hadden een zender en het zou niet lang duren voor ze om mijn opsporing verzochten. Ik hield me zoveel mogelijk op de secundaire wegen en kwam tenslotte een kilometer of vijftien voor Montreal, pas op de grote weg Ottawa-Montreal. Het had al met al een hele tijd geduurd en we kwamen midden in het ochtendspitsuur terecht. Toch was dat betrekkelijk veilig voor ons, want er zou wel een patrouille met arendsogen voor nodig geweest zijn om ons op te sporen in de bumper aan bumper rijdende sliertauto's. We verspeelden veel meer tijd doordat ik een paar maal verkeerd reed. En het was al tien uur geweest eer we eindelijk over de jacques Cartierbrug brug het eiland opreden waarop Montreal is gebouwd. Het was zeven jaar geleden dat ik er voor het laatst was geweest. Maar ik slaagde erin toch nog een paar markante punten terug te vinden waarop ik me kon oriënteren. En we bereikten zonder verdere moeilijkheden het Edison Hotel in Sherbrooke Street. Goedemorgen meneer. Als ik het wel heb, heeft u hier een kamer gereserveerd voor je van McMurray en May. Ik ben Pieter Orren. Ja, dat klopt, meneer Orren. Twee kamers op de 11e verdieping aan de voorkant. Mm, dat klinkt goed. Er zijn twee boodschappen voor u gekomen, meneer Orren. Als u soms meteen wilt telefoneren, de telefooncel is daar recht voor u. Bedankt. Oh, ik heb mijn wagen hier aan de overkant geparkeerd. Dat is best, meneer. Als u hem daar maar weghaalt, voor half vijf van middag. Nee, ik wil hem in de garage hebben. Ik heb geen wagen nodig tijdens mijn verblijf hier. Ik zal hem naar de garage van het hotel laten brengen. Merci, en hier zijn de sleutels. Ja, staat uw bagage ook in de wagen, meneer Oren? Ja, wilt u die boven laten brengen? Komt u naar de meneer. Breng de wagen van meneer Oren naar de garage en breng de bagage van naar boven. Van wie zijn die boodschappen? Uh, de een is van Kay Allen. Kay ellen Oh ja, die advocaten. Wat wil ze van je? Dat ik erop bel, zodra ik aankom. Ja, maar... Hoe wist ze nou dat we hierheen zouden komen? In, in dit hotel bedoel ik. Dan weet ik, dan, oh, ik zal er al en erachter zien te komen. Die andere boodschap komt van de meneer Blanchard. Wie is dat? Ik heb er geen notie van. Ik denk dat ik hier maar even op wel. Dat is maar tijd. Met K. Allen? Goedemorgen. Met... Uh, Vertraaid nog aan toe. Hoe heet ik nu? Ah, meneer O'Dell. Ja. Ik ben blij uw stem te horen. Uh, wanneer bent u aangekomen? Een paar minuten geleden. Heeft u een goede reis gehad? Nee, een verschrikkelijke. Waren de wegen zo slecht? Alles was even slecht. Zeg, hoe wist u waar ik was? Van Bucel. Hij belde me gistermiddag op en vertelde me dat u in Hotel Edison zou logeren. Heeft hij u iets van onze afspraak verteld? ja. Ik wil u zo spoedig mogelijk spreken. Zou u vanavond om half negen bij mij thuis kunnen komen? Eerder kan ik echt niet vrijmaken. Half negen? Ja, dat is prachtig. Ik woon op de Heuvel, letter nummer 71. Zou u dat weten te vinden? Ik neem een taxi. Goed, afgesproken dan. Ik verlangen naar u te spreken. Tot vanavond. Tot vanavond. Ja, hallo. Ja, mag ik meneer Blanchard van u? Met wie spreek ik? De Pieter Orren. Hotel, blijf ik je te horen. Het Bucel, al geïnstalleerd? We zijn net aangekomen. Mooi zo, je kunt dus aan het werk. Ja, als het per se moet. Kom naar het restaurant op Dominion Square. In het noordoosten van de stad, tafel 87. 8-7. Kun je daar over 20 minuten zijn? Waarom niet? Ik ben een vent van ijzer. Wat heb ik te maken met kleinigheden als eten en slapen? Tot over 20 minuten dan. Tafel 87. Ik nam een taxi naar Dominion Square. Het Swan restaurant zat vol kleppende kantoorbedienden die koffiepauze hadden. Het was opgehouden met sneeuwen en de zon glinsterde vrolijk door de grijze winterwolken. Het brede wegdek van Dorchester Street was een grauwe vieze massa... die door de passerende auto's over de voetgangers werd gesproeid. De meeste voorbijgangers waren gehuld in dikke overjassen... en droegen plastic overschoenen. Veel elegant zie je niet in de straten van Montreal op een dag in januari. In het hoekje waar tafel 87 stond, was het verrassend stil... de kantoorbediendes en de koffiepauze in aanmerking genomen... Het tafeltje ernaast, 88, was leeg. Ik bestelde koffie, rookte twee sigaretten... en dacht aan allerlei onbelangrijke dingen. Toen kwamen Bucel en Rowan Fraser binnen. Ze gingen aan tafel 88 zitten. Ze namen geen notitie van me... en deden alsof ze me niet zagen. Ze bestelden karnemelk, de geëigende drank voor Mounties, zeker in de winter... Toen, terwijl ze nog steeds deden alsof ze me helemaal niet zagen, begonnen ze een gesprek. Maar ze spraken wel zo luid, dat ik hen kon verstaan. Ja. Veller vertelde me iets over een bomexplosie explosie vannacht in een motel in Ottawa. Dat zijn we de tijden wel. Een bom zeg. Wat is er gebeurd? Nou, twee gangsters maakten zich meester van het motel en legden een bom in een van de cabines. Maar de kerel voor wie de bom bedoeld was, zat niet in de cabine toen het ding explodeerde. En toen nam hij de vent die ze probeerde te vermoorden de benen met zijn meisje. En de politie ging hem achterna. Maar ze kregen hem niet te pakken. Jammer. Die schurken moeten worden uitgeroeid. Ja, verder vertelde dat de agenten later werd gezegd dat ze hem niet moesten arresteren. Het schijnt dus geen kwaaier te zijn. Sigaret? Graag. Heb jij onze vriend uit Detroit soms nog gezien? Ik heb gehoord dat hij vandaag of morgen weer komt. Zeg hem dat hij contact met me houdt. Ik zal het zeggen. Waar kan hij je bereiken? De eerstkomende dagen heb ik het nogal druk. Zit dan hier en dan daar. Maar als hij me hebben wil... dan kan hij hier bij de kassa altijd een boodschap voor me achterlaten. Ik zal het overbrengen. Zeg maar tegen hem... Dat hij die boodschap dan in een envelop doet en daar meneer Blanchard op zet. En als ik contact met hem wil opnemen, dan doe ik hetzelfde. Dan moet hij dus hier regelmatig komen binnenvallen. Ja, dat is het beste. Nou, zeg, we kunnen wel opstappen, hè. Ja. Wie is daar? Odell. Oh, een ogenblikje. Ik heb een dutje gedaan. Ha, een dutje noemt ze dat. Weet je wel, Herder, dat je bijna tien uur aan één stuk vastgeslapen hebt. Oh ja? Ja. Goeie genade, hoe laat is het dan? Half acht. En jij moet om half negen bij Key zijn. Nou, dan hebben we nog net even de tijd voor een drankje in de bar. Hm. Hm. Als je opschiet en je aankleedt. Zeg maar, dacht je dat het vertrouwd was, jou en haar alleen te laten? Key Elland? Oh, dat is een ijsberg. Herinner je niet meer? Grapjes en vooral grapjes die naar het vulgaire neigen. Uh, maar dat kan ook betekenen dat ze zo gepassioneerd is dat ze bang is zich te laten gaan. Uh -huh. Hè, bij dat soort vrouwen slaat koelheid vaak om in het tegendeel. Vrouwen hangen nu eenmaal van tegenstrijdigheden aan elkaar. Maar uh, ik laat je alleen, dan kun je je aankleden. Oh, en wat wenst meneer dat ik aan zal trekken? De zwarte. Ik geloof nog steeds dat Kay Ellen de regelrecht uit het Noordpoolgebied komt. En ik zal beslist wat verwarmends nodig hebben na een bijeenkomst met haar. Compliment ontvangen en voor kennisgeving aangenomen. Ik ben al voor vijf minuutjes bij Op vleugelen der muziek suisde ik omlaag naar de parterre. Er was muziek in de lift in dat hotel. Frankie zong, oh vlieg met mij. Ik bedacht dat Frankie dat goed geschoten had... Persoonlijk was ik bereid overal met hem heen te vliegen, vooropgesteld dat de vlucht van Montreal wegging. Nog steeds prikte de gedachte dat ik toch wel gek moest zijn geweest toen ik me met deze zaak inliet. En die overtuiging had niets te maken met de aloude Ierse helderziendheid. Je hoeft beslist geen verzekeringsdeskundige te zijn om te weten... dat de kansen om het overleven wanneer je je inlaat met een bende narcotica-handelaars... die vijf moorden en elf zelfmoorden op hun geweten hebben... niet zo bijster groot zijn. Maar ik liet Frankie Frankie en ging de bar in. Het licht was er als je meer dan een paar meter verder wilde kijken dan je neus lang was... niet direct je van het... Maar de eerste die ik tegenkwam had niettemin iets vertrouwds over zich. Sheldon Reeves. Hij had me al gezien voor ik de kans had me te drukken. Oh, Orin, beste kerel. Je bent uitgerekend de man die ik wilde hebben. Kom hier, dan stel ik je voor aan een vriend. Ook die vriend doende uit het schemerdonker op. Een smal gezicht tussen oud en jong in, hoog voorhoofd en iets wat rossig haar en hele dunne vingers die eruit zagen als de uiteinden van zenuwen. Dit is uh, Red Hudson, de Vlaamselijke beroemdheid. als je tenminste toevallig van jazz houdt. <laughs> Aangenaam, meneer Orin. Kom maar zitten, kerel. Wat wil je drinken? Wodka uh, met ijsgaar. <coughs> Goed. Anthony, wodka met ijsgaard. En waar uh, is die bekorelijke dame? Die komt zo beneden. Uh, bent u muzikus, meneer Hudson? Dat was ik. Maar het werd me te zwaar. En dus ben ik disjockey geworden. Het laatste toevluchtsoord voor hen wiens talent niet toereikend is. Die zin heeft hij van mij gepikt. Ik heb het eens gezegd op een avond in de Abid Club. Ik heb belang in die gelegenheid. Ik hoop dat u eens langskomt als u in de stad bent, meneer Oren. Op een avond. Dat lijkt me leuk. Wij leggen ons toe op goede jazz. Oscar speelt er als hij in de stad is. Ik heb gehoord dat hij zijn uh, combo veranderd heeft. Ja, ja. Herbie is bij hem weg. Hij heeft nou een drummer en dan Ray natuurlijk. Ik vraag me af wat Oscar met een drummer moet als hij zo'n bassist heeft. Dat heb ik ook al gezegd. En dat heb ik niet van Sheldon gepikt. <laughs> Ach, daar komt juffrouw McMarry. Hallo. Ik merk dat we weer tegen oude vrienden zijn aangelopen. Ja, dit is uh, Red Hudson, juffrouw McMurray. U? Hij en orde voor een of andere gesprek in geheimtafel ingewijden over jazz. <laughs> Bij dat u talent aanmaakt. Hoe maakt u het, meneer uh, wat, wat wilt u drinken? Um, Brandy Alexander. Goed. Anthony, Brandy Alexander. Dat stelt me helemaal niet gerust. Als Heather Brandy drinkt, wordt ze gewoonlijk romantisch. Oh, ik zal proberen van de gelegenheid gebruik te maken. Dat is heel lief gezegd. Zal ik uw tas nemen? Nee, nee. Ja, daar zorg ik zelf wel voor. Maar toch niet. Uh, luister eens, ik geloof dat ik me haasten moet. Ik heb een afspraak om half negen. Oh, hoe lang zou dat duren, denk je? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Een uur misschien. Maar ik rammel. Eet dan met ons samen. We gaan naar de upbeat. Meneer Orrin kan daarheen komen als hij klaar is. Het is in de Dorchester Street. Goed, dan kom ik daar naartoe. Oh, Heller, zorg jij voor die tas, wil je? Ik zal er geen oog van afhalen. Wat zit er dan dan niet in? De papieren? Nee. Natuurlijk niet. Wij zijn Russische spion. Wist u dat niet? Toen ik wegging, glimlachten ze tegen me. Ik begreep die boodschap. Als ik met Kay Allen buiten mijn boekje ging, kon ik Represailles verwachten. Brad Hudson zou, zoals hij het uit zou drukken, wel op haar vallen. Hij maakte dat, zoals hij naar haar overleunde, wel heel duidelijk. Zijn ogen glinsterden alsof ze de nieuwste langspeelplaat van Gary Milligan was. Het is gek... Maar ik heb discjockeys nooit gemogen. Het huis van Kay Elland lag op de heuvel, de residentie van de machtigen en rijken van Montreal. Het was nu niet bepaald een kasteel, maar het hoefde toch niet te lijden aan een minderwaardigheidscomplex. Een butler in een gestreept jasje deed open en geleide me naar een kamer met wanden vol boeken. Kay Ellen kwam tevoorschijn van achter een geweldige beeldhout mahoniehouten bureau... dat groot genoeg was om er een tafeltennistoernooi op te houden. Ze droeg, met haar voorliefde voor paradoxen... een nogal gewaagd avondtoilet... en een parfum dat een paniek zou veroorzaken in het parlement. Ze zag er net zo min uit als een advocaat... als het meisje uit de bikini-advertenties. Ze schonk een paar borrels in en kwam toen tegenover me zitten... voor de open haard waarin een lekker vuurtje brandde. Zit er al schot in? Ik weet het niet. Een kerel die Sheldon Reeves heet... klit nogal aan ons. Oh, die. Hij schrijft literaire kritiek... in een van de kranten hier in Montreal. En hij doet wat voor de televisie. Je zou hem cultureel man kunnen noemen. Mm -hmm. En uh, Red Hudson, weet u daar iets van? Oh ja, dat ligt even anders... Brad Hudson zou wel eens lid van die bende kunnen zijn. Hij is verslaafd aan verdovende middelen. Een jaar of wat geleden is hij toen oude nood aan de gevangenis ontsnapt. Uh, wilt u nog een borrel? Uh, vol? Uh, uh. nee, gaarne. <laughs> ik heb het druk gehad op kantoor vandaag. Ik ben nogal gespannen. Ik ben erg praatziek. Maar het lijkt me eerlijker u te waarschuwen. En of ze praatziek was. Ze praten op een eigenaardige, onsamenhangende manier... Ze sprong van de hak op de tak als een verstrooid bijtje... dat op zoek is naar stuifmeel. Af en toe leunde ze wat voorover... en pakte me dan met mijn hand of mijn arm. En Geloof me maar dat ik daar verstrooid van werd. Ik begon te geloven dat hij er gelijk had... en dat ze helemaal geen misijsberg was. Opeens wees ze op een schilderij dat boven de schoorsteen hing. Een portret in olieverf van een jonge man... Met een fris gezicht en heldere ogen. Hij droeg het uniform van de Canadese luchtmacht. Dat was mijn man. Oh, was? Ja, hij heeft er een eind aan gemaakt. Maar het uh, spijt me dat ik. Hij was straaljagerpiloot. Nadat hij een zenuwinstorting had gehad, plaatste ze hem bij de gronddienst. Hij kon dat eentonige werk niet verdragen en heeft zichzelf doodgeschoten. Bent u getrouwd? Nee. Juffrouw McMurray is erg aantrekkelijk anders. Ja, dat is ze. Waarom trouwt u dan niet met haar? Ik ben te veel op haar gesteld. Hm, dat is een paradoxale bewering, hè? Als je er goed over nadenkt, niet? Emotioneel ben ik uh, niet evenwichtig. Hè? Waarom zou ik haar daarmee belasten? Je bent een aantrekkelijke man. <laughs> Dank je. En kalmerend... Het heeft me helemaal rustig gemaakt met je te praten. Misschien ben ik een verdovend middel. Hè? Misschien heb ik dezelfde uitwerking op je als uh, thee. <laughs> ik voel me heerlijk zoemer. Als ik een ongewoon was, zou ik dat betreuren. Oh, maar je kunt me anders makkelijk wekken. Dat weet ik. Ik was al bang voor je. Odell, dat is een Ierse naam, niet waar? Ja. Ik heb altijd gedacht dat Ieren zo onstuimig waren. Mevrouw Elland, mijn onstuimigheid heeft me gedurende mijn leven al heel wat moeilijkheden berokkend. En in het bijzonder wanneer die onstuimigheid nog wordt geprikkeld door het soort parfum dat u draagt. Ah, prachtig. Ik pra praat toch niet zoveel? <toss> <toss> <toss> Oké. Okay. Ik ben een man met een gecompliceerd leven. En dit hier is meer dan ik nu verdragen kan. Wil je verschrikkelijk lief voor me zijn en me eruit gooien? Als je dat wilt. Ik wil het niet, maar ik moet. Ik, ik ben ook gespannen. Ik heb een tas waar drie pond heroïne in zit... en dat ding merkt op mijn zenuw als een hele batterij... pneumatische boeren. Heb je meegebracht? Nee, dat is het hem juist. Mm -hmm. Ik begrijp het. In dat geval zal ik je eruit gooien. Maar er komt nog een andere tijd. Het stond weer op het punt te gaan sneeuwen. De kou sloeg bijtend in mijn gezicht toen ik door streepjas werd uitgelaten. Ik besloot te gaan lopen naar de benedenstad. Ik moest mezelf weer onder controle hebben... voor ik in de upbeat hadden ontmoeten. Toen ik lettermer uitliep, kwam er een auto achter me aan... Vlak langs de stoeprand. Toen de wagen naast me was, werd er een raampje omlaag gedraaid en een hoofd werd naar buiten gestoken. Braaf Jochie. Kom erin. Wat Hebt u het tegen mij? Kom erin in, vlug wat. Deze revolver gaat soms wel eens af. <totstuk> Canada's culturele geweten was het tweede deel van de hoorspelserie Gevaarlijke thee, geschreven door Lester Powell, vertaald door Jan Hardenberg. Philip O'Dell werd gespeeld door Paul van Gorkum. Heather door Trudy Libozan. Arie Buzel, Bert van der Linden. Rowan Fraser, Frans Coxhoorn. Kay Ellend, Els Buitendijk. Fulke Nemmen, Jan Borges. Sheldon Reeves, Hans Veerman. Mevrouw Legrand, Nora Boerman. Een receptionist, Kees van Oerjen. En Brad Hudson, Hans Karsenbarg. Technische verzorging, Léon Dubois en Henk Brouwer. De regie had, Dick van Putten.